TV says he's got the streets for me I'm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 In de Thaise hoofdstad Bangkok is het vannacht rustig gebleven. De regering heeft tot vrijdag alle burgers verplicht vrijgegeven, zodat niemand de straat op hoeft voor woon-werkverkeer. De oppositie heeft voorgesteld om bemiddelingsgesprekken te voeren met de regering. De afgelopen dagen kwamen in het centrum van Bangkok meer dan 30 mensen om het leven door geweld tussen het leger en betogers. Die eisen het vertrek van premier Abhisit en zijn regering. Het aantal illegale werknemers is vorig jaar gestegen. Twee jaar lang was er een daling, maar in 2009 groeide het aantal illegale arbeiders met een kwart, tot 2500. Bijna een derde van de illegale kwam uit Bulgarije of Roemenië. Volgens de arbeidsinspectie neemt vooral in de bouw de illegale arbeid sterk toe. Bedrijven zouden vanwege de crisis goedkope krachten willen inhuren. De privégegevens van bijna 170.000 mensen die via een bepaalde website een OV-chipkaart hebben aangevraagd, zijn enige tijd voor iedereen te lezen geweest. Dat kwam door een beveiligingslek in de website ervaarhetov.nl. De website is van de provincie Gelderland. De provincie erkent de fout en heeft de site uit de lucht gehaald. Bij een zelfmoordaanslag op een NAVO-konvooi in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn meer dan twintig doden gevallen. Dat is bevestigd door een arts van het Afghaanse leger. Een auto vol met explosieven reed in op het konvooi. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Handelsmaatschappij Trafigura spreekt tegen dat de Ivoriaanse vrachtwagenchauffeurs zijn omgekocht in de zaak rond het gifschip probo De vijf chauffeurs vervoerden in 2006 chemisch afval dat door de probo Kowala naar Ivoorkust was gebracht. Het schip was door Trafigura ingehuurd. Volgens Nova en de Volkskrant zouden chauffeurs hebben verzwegen dat ze ziek waren geworden na het transport. In 2006 ontstond ophef dat er in de Ivoorkust mensen ziek werden door afval uit de probo het weer zonnig, vanmiddag stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het, het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. G -G Met, Met Nu de herhaling van Zondag Aan in over, over landen. Voor meer informatie kijk op Clubcarwash.nl. Kijk door, schat, kijk dit! Elke 25ste besteller van de Kenimer pas... krijgt zijn pas helemaal gratis. Profiteer mee en kijk vandaag nog op kennemerpas.nl.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 Nine, nine. I'm in love We took from today Zandvoort, het is je, zeven minuten over drie. Je luistert naar het programma Zondag in Kennemerland en je hoort de muziek van Britney Spears. En, uh, stronger inderdaad, En we gaan eens even kijken wie er eigenlijk sterker is op het hockeyveld. Is dat HGC of is dat Bloemendaal Frits? Stronger, dat is het woord. Uh, Bloemendaal is op dit moment uh, stronger, uh, Roderick. De openingsfase van uh, Bloemendaal HGC die mocht er zijn. Al binnen een minuut de, de voorsprong via Abbe Kessing strafkornervariant en misschien wel het mooiste treffer in de negende minuut Ronald Brouwer, hij was al een keer op avontuur geweest, sprintte langs de zijlijn, kwam helemaal vrij op de 23 meterlijn en op de rand van de cirkel haalde hij uit de bal spatte af van Guus Vogels en uh, Jamie Dwyer de Australiër, die was zelfs de kippen bij en tikte hem erin 2-0 na 9 minuten voor Bloemendaal maar AGC had het antwoord al uh, direct klaar de, de, de, de aanval erop, was het er, de ...de, de strafcorner-specialist... ...Ashley Jackson uh, weer aan de beurt... ...en hij deed wat hij al 28 keer eerder... ...had gedaan dit seizoen... ...hij liep Jaap Stokman kansloos... ...en zo staat het nu in de 23e minuut... ...2 voor Bloemendaal... ...en 1 voor HGC... ...en Bloemendaal is bezig met het nemen van de 4e strafcorner... ...in de wedstrijd... ...de bal wordt uh, nog steeds niet uh, aangeschoven... ...er gaat weer een soort... Uh, ...van uh, koude oorlog uh, aan vooraf... ...ja, je hoeft uh, de jongens allemaal niks wijs te maken... ...ze proberen... Het, uh, een, uh, de variant die Bloemendaal ongetwijfeld in gedachten heeft... ...of zou het toch weer Olmer Meijer worden... ...of wordt het uh, Wouter Jolie... ...of wordt het weer een afschuiver, je weet het niet. De mogelijkheden zijn legio. de Bruning zet de mannen op hun plek. Er wordt uitgelopen, er wordt gestopt... ...en het is Wouter <laughs> Jolie die slaat... Uh, ...maar de bal die gaat via een onregelmatigheid van een... HGC-speler... Uh, naast het doel en... scheidsdagsebediening geeft de vijfde corner. Nou, die nemen we natuurlijk mee. Het zou... het zou het zijn als Bloemendaal al... Uh, behoorlijk afstand zou kunnen nemen in de eerste helft... van de lijst aanvoeren. Want dat is HGC... op dit moment. En Bloemendaal zou heel graag willen winnen. Want dan, als ze uh, één eindigen... in de competitie, dan... Uh, hebben ze recht op een EHL-ticket... als eerste. En dat... Uh, voor het volgende seizoen, 2011. En dat zou natuurlijk uh, wat zijn. Nou, de corner uh, is in de maak. Uh, ...een vroeg uitloop hebben we gehad... ...van HGC. Uh, Olme Meijer, de nummer 15... Uh, ...staat erbij. Dat zou betekenen... ...een sleeppush. Wordt die wordt gestopt. En nog een andermaal is het uh, Wouter Jolie ...die probeert iets te doen. Een scrimmage voor het doel... ...maar de bal gaat achter de zijlijn. Nee, deze kans gaat voldoende al voorbij. Zij het niet dat het een lange corner wordt. En dan is het nog een keer Nick Meijer... ...die uh, probeert... Uh, uh, ...aanvallend iets te doen. Goochel... Uh, ...en uh, trucendoos. Maar ook... ...deze bal uh, smoort... In Schoonheid. Uh, Bloemendaal probeert het. We hebben een periode gehad van druk voor AGC. Maar dat is allemaal anders. Bloemendaal gaat weer uh, richting uh, Guus Vogels opstomen. Vooralsnog is het hier twee voor Bloemendaal en één voor AGC. Maar de wedstrijd mag gezien worden. Zo te zien dus een hele leuke wedstrijd. Daar op het kopje van Bloemendaal. Fritsgeek deed verslag voor ons. En zometeen natuurlijk meer over deze spannende wedstrijd. You think it maybe just in life? You know good in good up my eyes. Cause my heart set on me. I see the truth within my eyes. I ain't fooled by your that's in the I can see I'm better proof. So Girl don't deny the way you feel. You know you gotta trust me. Now. I can get you off, cause I'm ready and equipped now. Swing for me, baby, give me all that you got. Never wanna stop, cause you make me feel hot. I know what you wanna do, and that I feel the same way too. Give you what you want through the days and the nights. Yeah, it's about time that we turned out the lights. <laughs> Op AB Radio en CFM Zandvoort. Daarmee werd het 19 minuten over 3, dus 10 voor half 4. Zometeen natuurlijk meer van de wedstrijd van Hockeyclub Bloemendaal tegen HGC. Daar natuurlijk zometeen veel meer over. Ook nog fijne muziek, maar nu eerst King. Get him alone. LAW Radio en CFM Zandvoort. Het is vier minuten voor half vier. Zometeen natuurlijk meer hockey. Bloemendaal. Ze zijn er eventjes lekker een kopje thee aan het drinken. Dus daar zometeen meer over die wedstrijd. Dat gaan we natuurlijk allemaal live volgen in het programma Zondag in Kennemerland. Wat nog tot aan vijf uur vanmiddag wordt. Zometeen ga ik je ook nog eventjes op de hoogte brengen van wat er speelt in de regio. En wat er allemaal gebeurd is. Zometeen muziek onderweg van Killy's Brain Power. Maar nu eerst Ace of Base being in danger and oh, have oh, ZFM Zandvoort, je hoorde Cliese en A capella. In het programma Zondag in Kennemerland, Maar goed, geen muziekprogramma, wel nieuws, sport en actualiteiten. En als we het over sport hebben, hebben we het over de wedstrijd... van Bloemendaal HGC, de tweede helft zojuist begonnen. Ja, die is uh, amper een uh, minuutje oud, uh, met de stand 2 tegen 2. In de slotfase van de eerste helft was het... Uh, Mike van der Linde, uh, die uh, voor HGC uh, de gelijkmaker uh, wist uh, te scoren. 2 tegen 2 was ook uh, de ruststand. En uh, we zijn uh, weer begonnen met een uh, duel. Wat echt, uh, die eerste helft in ieder geval, prachtig hockey bracht. Uh, vooral die openingsfase. Dat mochten zijn met uh, drie doelpunten. 2 voor Bloemendaal en 1 voor HGC. En nu hebben we weer. Een, uh, ja, alles is weer open. 2 uh, tegen 2. Bloemendaal zou heel graag willen winnen. Uh, dat zou betekenen dat ze als eerste eind. In de eindrangschikking. En dat geeft recht op een Europees ticket. Dat wil Bloemendaal heel graag voor 2011 en HGC ah ja, zouden we natuurlijk ook heel graag, uh, graag willen en bovendien geeft die eerste plek ook een, uh, een voordeel dat je dan tegen nummer 4 speelt van de playoffslijst. Uh, lijst uh, dat, dat wordt allemaal later nog duidelijk uh, vooralsnog ligt het spel even stil de bal ligt uh, bij Buiten Jolie uh, in de cirkel van Bloemendaal wat er precies aan de hand is uh, dat lijkt me niet zo duidelijk maar de scheidsrechter die zetten hun geloosje weer klaar en Jolie die, die brengt de bal weer aan het rollen zoals dat heet. Nou, Bloemendaal zou toch wel iets moeten bedenken. Uh, we hebben uh, Mike... Klaus Huis vooraf al in de voorbeschouwing gezegd dat in de tweede helft tegen Amsterdam Bloemendaal de doorslag wist te bewerkstelligen omdat het erg fit was en dat kwam door het vele wisselen. Nou, misschien dat dat vanmiddag ook resultaat oplevert. Er zal gescoord moeten worden en er zal achterin heel goed verdedigd moeten worden, maar het is HGC dat op balbezit speelt. Ja, die hebben een hem gelijk spel genoeg dan blijft het verschil op de ranglijst één punt en dan is HGC degene die als eerste eindigt in de competitie. Een vrije slag uitgelokt door Jamie Dwyer. Aan de linkerkant sprint David Quest maar die krijgt de bal niet en wordt weer in de diepte Ronald Brouwer... Aan te spelen. De man in vorm, uh, Brouwer, die in de eerste helft uh, met uh, verschillende demarages uh, de verdediging van HGC uh, zijn hielen liet zien. En daar uh, eigenlijk de grondlegger was van het, de tweede Bloemendaalse treffer. Hij schoot tegen uh, vogels op en uh, Jamie Dwyer kon de bal die terugkaatste van het lichaam van de doelman uh, erin tikken. Brouwer, naam om te onthouden. Maar het is HGC wat nog steeds uh, domineert uh, op. De middenlijn. Uh, goochelen, goochelen en uh, Bloemendaal weet uh, de bal dan toch weer terug te krijgen in de eigen geleden. Er wordt uh, rondgespeeld. Uh, AB Kessing, uh, David Quest. Aan de linkerkant uh, weer naar Brouwer. En die gaat er wat leuks mee doen, denk ik. Die gaat er bij aan de wandel. Hij kijkt. Uh, hij zoekt uh, de nooier in de rand, uh, uh, de rand van de cirkel. Hij zoekt uh, ook uh, Dwaaier. Maar voorlopig houdt Bloemendaal de bal uh, binnen de eigen geleden. Uh, dat zou misschien de. de, de het, het, het strijdplan kunnen zijn voor die, die tweede helft. Op balbezit spelen. En als het kan in de diepte gaan. Maar absoluut niet de bal... Onnodig uh, verspelen, want dat is tegen HGC levensgevaarlijk. Uh, en natuurlijk geen strafcorner tegenkrijgen, want daar uh, weet HGC ook wel uh, raad mee. Vooralsnog uh, hebben we hier gespeeld op het kopje. Een uh, vijf, uh, met vijftal minuten in die tweede helft. De stand is nog 2 tegen 2. En het is zeker niet zij, dat ze Frits Rijk. Hier bij de Radio en CFM Zandvoort nu Brain Power. Ik zag je alles eerder en ver dan verlegen. Mijn alle van binnen hield het verzwegen. Voor mijn bewustzijn zou ik nou liefde en of lust zijn? Ik zwem in een zee, maar ik wil liever aan de kust zijn. Je mocht me wel, maar ik voor de bel. Je was spontaner dan een freestyle, terwijl je vertelt, Zie ik je uiterlijke heerlijkheden en voel de vijf van wereldsteden. Verloren in het heden, je volgt met je verleden. Zeker weten dat ik ze nu en dan geen woorden had. Mijn dag wordt lyrisch van je liefde. Dus ben jij mijn woorden, schat? Ik schrijf het liefst de honderd ogen over je ogen en je dopen mode. Zat even willen snoepen van die vrucht verboden. Je echt raken in het epicentrum van je leden maten, maar we bleven maten, ik werd verliefd, maar jij wilde vrienden blijven. Kon dat begrijpen, maar gevoel dat kon ik niet verdrijven. In feite blijven, door twijfel aangestaart, was liefde net quartet, maar jij misste de vierde kaart, joh. Yo. Anders dan anders Mijn gevoelens gingen door en door Platonisch werd nu ook erotisch Ik ging ervoor en ook al boeide voor mij Jou in de bloei van een relatie groeide mijn frustratie Omdat jij de situatie maar bleef ontkennen Voor jezelf en de buitenwereld Als familie en vriendinnen vroeger Hey, wie is die keel? Dan zei je vaart, is je allerbeste kinder? Van binnen grauw liep ik dan weer een blauwtje als een tientje Het waren onverdiende pijn en verdriet die me liefde. Toch deed ik wat je bliefde, vechtend voor je liefde En waarom ik weet het echt niet, dat ik nooit wegliep Zelfs toen het totaal niet recht liep, het gevoel yo, dat ging echt niet Een connectie, spiritueel en tevens interactie, van gedachten over alles, eveneens een fractie. Van het idee elkaar altijd al gekend te hebben. Wat ik kon zeggen, jou altijd al verwend te hebben. Ik kan niet langer die ellende hebben, heb mijn hoop gedropt. En wat we hadden, dat is kapot. Poging en gevlopt. Gevoelens opgeklopt en gemegd. En met of zonder jou voel ik me echt verrot en trek aan het kortste eind. Want ik werd verliefd. Maar jij wilde vrienden blijven. Kon dat begrijpen, maar gevoel dat kon ik niet verdrijven. In feite blijven door twijfel aangestaard. was liefde net kwartet, maar jij miste de vierde kaart, yo. Oh. Later. je wel me op op mijn verjaardag je bedoelt dat aardig maakt voor weer die liefde minder ben je en echt niet vaardig om te zien hoe diep het me raakt, wanneer de melodie van datzelfde liedje weer gaat alles vervaagt, het martelend proces van pijn vertraagt, wordt belaagd met een doorgezaagd hart en met de vraag, hebben we echt gebroken nooit getrouwd, maar ik heb echt genoten door al die sh ben ik weggelopen jij was de eerste voor mij, ik was eerlijk en blij, beheerste meid in alle tijden voelt me heerlijk en jij, zei al vaak dat wat er niet is aan gevoel, nou dat is er niet ja. maar dat jij me zo zit, is. yo Wist ik niet, mis je dan niets, iets in me zeg dit gaat nooit meer weg Misschien is het beter zo en vind ik ooit een weg Naar je hart, maar volgens mij weet ik die route wel Je hoort me wel, je doet niet open maar je voelt me wel En doet het wel met een ander De tijd verandert, ik kan u niet meer geven, misschien proberen we het nog eens in een ander leven Summer op ABD Radio en CFM Zandvoort En daarvoor Brainpower en de vierde kaart Zometeen dus meer Zondag in Kennemerland wat betreft hockey Maar nu eerst nog muziek van Ricky Martin 1, 2, 3 Un pasito pa'lante Maria 1, 2, 3 Un pasito pa'lante 1997 met Maria. Zomerse muziek met een lekker zonnetje en ook dat lekkere zonnetje aanwezig op het kopje van Bloemendaal, hè Frits? Ja, dat, dat schijnt. De toeschouwers op de tribune die profiteren, die worden bruin vanmiddag. En zien best naar de hockeywedstrijd dat natuurlijk. 2 tegen 2 die stand. Er hebben nog een 20 minuten te gaan. Bloemendaal op zoek naar de derde treffer. Misschien nu dan via Ronald Brauer. Ja. ja. Ja, ik zei het al, de man in vorm, uh, uit het niets, uh, uit het niets, uh, de, uh, een voorzet en brouwer, uh, hoogachtig, Guus Vogels, toch niet de minste doelman, uh, die, uh, die flikt het hem. Nou, Bloemendaal uh, zal hem dankbaar zijn. daar zal hem dankbaar zijn uh, als het uh, zo mag blijven. Want uh, het was een, uh, een periode dat uh, HGC uh, rustig uh, op balbezit speelde. Af en toe een blessure uh, kreeg uh, waardoor het spel weer stil was. Uh, en uh, dan denk je ja, ze zijn het spel een beetje aan het on ontregelen. Want 2-2 is voor HGC genoeg om als eerste te eindigen deze competitie. Want het is de laatste competitiewedstrijd. En vanaf uh, 6 juni beginnen de ...playoffs. Nou... HGC dan maar weer. In de aanval... ...waar het niet dat Jolie er tussen zit... ...maar hij weet, de Nooier... ...die op het middenveld eigenlijk een beetje als... Het hangende spits uh, speelt uh, niet te bereiken. Andermaal is het uh, HGC dat uh, aan de linkerkant nu opstoomt. Zal er een voorzet moeten komen. Maar uh, er is een overkill aan uh, Oranje. Hij zei het niet dat het een lange corner wordt. Uh, die lange corner die uh, wordt een beetje getraineerd. Uh, maar dan wordt hij uh, toch genomen. Hij kan niet echt in de doelmond komen. En dan is het andermaal uh, een overtreding. ...van een van de bloemmedalers... ...waardoor HGC op de rand uh, van de cirkel... Uh, ...aan de linkerkant... ...een uh, vrije slag mag nemen. En met een zelfpaas, dat mag tegenwoordig... ...je mag de bal zelf uh, voor je uit uh, mikken ...en dan achteraan lopen... ...wordt het spel hervat. Maar uh, het is uh, bloemendaal wat weet op te ruimen... ...via Rick uh, van Kan... ...en uh, uh, Boerma... ...die daar, daarbij zitten... ...en dan gaat de bal toch weer... ...ja, uh, hij uh, drukt zijn stempel op deze wedstrijd... Uh, ...speelt de bal maar op de nooier... ...hij probeert... Uh, Rick Meijer aan te spelen. En dat lukt ook. Dwaaier met Meijer aan de rechterkant. Nu rond de cirkel van AGC. Het gaat vliegelslug van de ene kant naar de andere kant. Maar ook AGC verdedigt solide. Ik zal niet zeggen dat het een status quo is. Want daar wil meer. Nog meer met Dwaaier. Hij, hij dreigt. En Rick Meijer aan de rechterkant. Zal die bal in de doelmond worden geplaatst? Maar drie. HGC-verdedigers maken het hem lastig en dan mag de Noeijer een vrije slag nemen. Nou, die nemen we nog even mee, maar Dwaaier speelt de bal te ver voor zich uit. En HGC kan uitbreken aan de, aan de linkerkant. Alles gaat over links en dan wordt er naar binnen gedreven door HGC. Want daar is ruimte. Een mannetje omspeelt ten koste van een overtreding. Nee, de scheidsrechter laat gewoon doorspelen. En Ronald Brouwer en Abby Kessing ruim op. In de voorhoede staat de eenzame Nick Meijer richting 23 meter. Uh, er komt die bal. Uh, wordt die. Ah. <laughs> ja, Rick van Kand, uh, kan er net uh, niet bij. Ja, uh, Bloemendaal is, uh, is losgekomen. Het wil meer dan die 3-2. Maar voorlopig hebben we hier nog te spelen. Een kwartiertje. En Bloemendaal leidt uh, in het ene vierde duel tegen de koploper HGC met 3 tegen 2. Spannende wedstrijd dus daar zometeen veel meer over op AMI Radio. En zien van Zand voor 10 minuten voor 4. Nu muziek, muziek van de Volksiens. is moving suit. Sure.